De overwintering op Nova Zembla. Een waarachtig verslag van de wonderbaarlijke avonturen van Willem Barens en de Zijnen. Een hoorspelserie van Dick Walda. Regie Ad Leupler. 1596. Het gaat de Jonge Republiek der Verenigde Nederlanden voor de wind. Zonder centraal bestuurlijk orgaan, maar met stedelijke regenten, kooplieden en gegoede burgers als leiders. Landadel en andere door geboorterecht geprivilegeerden hebben weinig mee in de melk te brokkelen. De nieuwe bewindhebber staat maar één zaak voor ogen, macht. Macht, rijkdom en welvaart. Maar de Republiek zelf is arm aan grondstoffen, dus kijkt men over zee. De beste cartografen, zeelieden en organisatoren worden in dienst gesteld van wat nu het hoogste goed is geworden: de buurlanden in rijkdom en welvaart overtroeven. Dat betekent over zee naar de specerijen. De ondernemingsgeest der Nederlanders woelt aan alle kanten. Van Lins bericht uit eigen ervaring aan de heren der voedschap over het rijke Portugese koloniale rijk en komt samen met Plantius en de Moucheron met een vermeteld plan. Om de noord naar China en Indië, landen die rijkdom beloven. Er worden de eerste reizen gemaakt, waarbij de vroede vader een best bedrag investeren aan schepen met stukgoederen en manschappen. Door de vroege winters overvallen zijn de schepen echter onverrichte zaken teruggekeerd. Maar men zit niet bij de pakken neer. Heeft men niet bij oude schrijvers gelezen van indianen die uit hun koers gedreven op de kusten van Germanië zijn aangespoeld? Is niet, volgens de beste kaarten, de reis benoorde azië om 2000 mijlen korter dan de door de Portugezen gebruikte weg? Is men niet vrij van de gevreesde Kaapse stormen, veilig ook voor de toch altijd de duchte aanvallen van Spanjolen en Portugese zeeschuimers? Neemt niet de beroemde cartograaf Hakluyt aan dat er benoorde Azië een ijsvrije zee bestaat, zeker dezelfde zee waarvan Tacitus heeft gesproken, een trage en bewegingloze zee die den gordel der aarde vormt, waar men het geluid hoort van de zon die opgaat? En bestaat die zee, dan is het zaak dat ze door de Nederlanders voor het scheepsverkeer wordt geopend, voordat de Engelsen, de Portugezen of anderen doen. Drie maal is scheepsrecht, is het motto. Willem Barens, befaamd kartograaf, is al twee keer onderweg geweest naar de Noord. Hij is klaar om een nieuwe reis te maken. Van Olde Barneveld in Den Haag gepost, zet Amsterdam onder druk om andermaal geld in het laadje te brengen voor een kleine, zorgvuldig samengestelde expeditie. De vroede vaderen benaderen kooplieden, die een vrije rooftocht naar de begeerde rijkdommen maar al te graag gerealiseerd willen zien. Het is slecht toeven in Amsterdam aan de vooravond van deze derde reis. De gevreesde pest heeft andermaal toegeslagen en heelmeesters, chirurgijns en godsaanroepers staan machteloos. Ook de aanstaande bruid van Jacob van Heemskerk, de rechterhand van Barens, is het slachtoffer geworden van de zwarte dood. Ik wil uw gevoelens van medeleven betuigen, waarde van Heemskerk... met het verlies van uw aanstaande bruid. Ik zal bidden voor haar rust. Ik dank u, meester Blanciers. Het liefst verlaat ik Amsterdam zo spoedig mogelijk. Begrijpelijk. Ben ik goed ingelicht, dan is daar alle kans op. O oh ja? Maar laten we niet op de zaken vooruitlopen. Ik heet u, geachte senioren van ons koopmansgilde... van harte welkom op deze zitting... Staat u mij toe, de heren die de reizen naar de Noord mogelijk maken, persoonlijk aan u voor te stellen. Van links naar rechts ziet u senior Plantius, meester Barens van Linschoten en schipper Jacob van Heemskerk. De Moucheron moet ik wegens drukke werkzaamheden elders verontschuldigen. Hij heeft mij op de valreep echter toegezegd een forse financiële bijdrage voor de aanstaande reis te zullen storten. U bedoelt? Ik bedoel dat dankzij de geachte heren van het Koopmansgilde, hier vertegenwoordigd door de oudste leden, hedenochtend is besloten een derde reis te financieren. Uitgaande van twee schepen met een twintigkoppige bemanning en ieder geladen met stukgoederen. Dat is een pak van mijn aard, heren. Ik begrijp uw opluchting, meester Barends. Ja, officieel zijn we samengekomen in verband met het gereedkomen van uw kaarten van de Noordkust. Het leek mij evenwel een goede gelegenheid u allen kon te doen van de beslissing. Mag ik u dan het woord geven, meester Barends? Jazeker. <tus> <tus> Misschien, heren, kunnen we iets aanschuiven... Doordat de situatie vanwege de kleine kaarten wat beter is aan schouwen. Ja. Kijk eens, we hebben hier de Poolzee. En daar is de Zee gesitueerd. Die zowel plantjes als ik beschouw als een binnenzee. Omdat Nova Zembla goed beschouwt de noordelijkste kaap van Azië, een schiereiland is. Precies. Ik zou u willen voorstellen... stel voor met u goed vinden dat wij onze op- en aanmerkingen bewaren... tot na de uitleg van Barends. Ja, ja. nou, Heren, u, u, u moet zich voorstellen... dat wij uitgaan van hypotheses die nog bewezen moeten worden... omdat we tot dusver in onze eerdere reizen niet verder kwamen dan hier. Als wij thans redelijk vroeg in het voorjaar vertrekken... ...hebben we de kans om voor augustus China te bereiken. U ziet hier Nova Zembla. De, de waai de kusten van Tartereien en Rusland. Tot Kilderijn toe. Hier de mond van de Witte Zee. En dan heb ik hier Kaap Nassau getekend. De mogelijkheid bestaat nu, kijkt u goed... Om deze route aan te houden. Oh, Moet u complimenteren ja, ja, ja. met deze magnifieke ja, ja. kaarten, graag te waren. Alles gedaan in samenwerking met Plansiersier. En ja. uh, u zou zelf de leiding van deze expeditie op u willen nemen? Dat valt toch te bezien. Ons staat het volgende voor ogen. We hebben voor de volgende expedities kaarten nodig van uitstekende kwaliteit. Wel nu, wat u hier aan de wand ziet, dat is het resultaat van enkele maanden nijvere arbeid. Indien Barents verder moet gaan om de kust van Tartarij in elkaar te brengen, dan moet hij de handen vrij hebben en geen kopzorg hebben over de dagelijkse beslommering aan boord. Zeer juist. Vandaar dat wij voorstellen Jacob van Heemskerk schipper te maken op schip en het andere schip te laten bestieren door Jan Cornelis de Rijp, die ook aan eerdere tochten naar de Noord deelnam. Voor beide mannen steek ik mijn hand in het vuur. Dat lijkt me een goede gedachte. Maar de beide schepen volgen één en dezelfde koers, mag ik aannemen. Dat blijkt me het verstandigste, hoewel er natuurlijk onderweg van alles kan gebeuren. Er moet echt de ruimte voor overleg open blijven. We kunnen afspreken dat we elkaar bij een bepaalde koers binnen enkele dagen weer zien, al naar gelang de mogelijkheden van de beide schepen. Wij willen één schip dat van Barens beschikbaar stellen van zo'n 105 ton... ...en een volksschip van 60 ton, beide speciaal geprepareerd voor de Noordreis. Het oh, ja. zal de aanwezige niet ontgaan zijn dat men in Den Haag nog steeds zeer geïnteresseerd is in uw pogingen. Van Olde Barneveld heeft ons hieromtrent enkele keren bezocht en aangedrongen op courage. De regering stelt in totaal 25.000 ponden beschikbaar aan diegenen die de tocht om de noord volbrengen. dat is het zo, uh, beste opsteker voor onze bemanning. Ja, echt... Wel nu, mijn heren, er staan nog andere zaken op onze agenda. We moeten spreken met de heren van het Koopmansgilde. Als ik mij niet vergis, bent u zelf mans genoeg de details verder in te vullen. Ik wil u feliciteren met deze beslissing en wens u veel voorspoed. Bij de voorbereidingen van deze reis, waarvan wij allen hopen dat onze geliefde stad over niet al te lange tijd de vruchten mag plukken, in letterlijke en figuurlijke zin. Ja. De gewone huizen zijn sober ingericht. De wanden zijn van binnen wit gepleisterd boven een plint. De vloer is van hout. De zoldering bestaat uit balken waarover planken zijn gelegd. Langs de wand zijn een of meer bedsteden gemaakt. De meer welgestelde slaap in hemelbedden of koetsen rondom met gordijnen afgeschud. In hun huizen zijn de wanden vaak gedeeltelijk betimmerd en bestaat de vloer uit gekleurde stenen die in een patroon zijn gelegd. Het meubilair is nog steeds tamelijk eenvoudig verplaatsbaar. Behalve kisten als zitplaatsen en opbergplaatsen ziet men nu ook de kast. Hierin worden etenswaar en vaatwerk bewaard. Zo. Hier is, uh, hier is de woonkamer. Ja, alles ingericht door Hendrikje. Ja, u ziet meester Barens welke smaak ze had. En dan te bedenken dat over pakweg 100 jaar niemand meer zal sterven aan de pestilentie. Dat de geneesheren dan zover zijn gevorderd, Denkt u? Laat ons hier even gaan zitten. Ja, dit was nou de enige kamer waar ze nog niet naartoe was gekomen. Ik denk erover om uh, zo haastig mogelijk alle spulletjes van de hand te doen. Is dat nou wel verstandig? Is het huis uw eigendom? Het is van haar vader die het ons te huur heeft aangeboden. Oh, ja. Overigens, zij had me er al over aangesproken dat vandaag onze zaak rond zou komen. Hij is een van de vooraanstaande leden van dat koopmansgilde. Staat u mij toe? Ach ja, neemt u me niet kwalijk dat ik u geen stoel aanbied. Ik begrijp. Uw emoties vanzelf. Vanzelf, ja. Uh, had u gedacht dat de zaak zo snel zou uh, rondkomen? Het ging erom spannen. Begrijpt u goed van Eemskerk? Het is voor Amsterdam niet meer dan een investering. Wij zeelui zien dat nog te bescheiden. Wij zijn te veel bezeten van ons vak, denk ik. Ja. Hm. Goed, de reis. Je kunt je niet voorstellen hoe verheugd ik ben... dat ik nu eindelijk verlost ben van al die poespas, al dat vergaderen. Ja, ja, ja. Hoe staat het met uw kaarten? Ik kan me nu geheel wijden aan de afwerking... terwijl ik u wil voorstellen de bemanning samen te stellen... Wilt u daarmee totaal geen bemoeienis hebben? Jawel, jawel. Maar gaat u eerst praten met de jonkerels. Waar het op aankomt is dat we met een puikenploeg het zee gaat uitzeilen. Zoveel mogelijk mannen van de vorige reizen. Misschien enige geuzen waarover je sprak. Ja. En natuurlijk onze Gerrit de Veer. Die wil ik er absoluut bij hebben. Kies voor zoveel mogelijk ongehuwden, Vanwege het heimwee naar de vrouw. U begrijpt, het? ik begrijp. Het. Zou best eens een lange reis kunnen worden, Van Heemskerk. Ja. En de Rijp, die wilt u naar de Aaneem zelf bezoeken? Ja, ik ga eraan het zijn. Hij woont op een weg naar de haven. Ik wilde vandaag, als het even kan, terug naar Terschelling. De kaartendrukkerij wil ik ook nog bezoeken. Ja. Nou, dan ontmoeten we elkaar volgende week voor de inspectie van de schepen? Afgesproken, ja. En Van Heemskerk niet verzagen. Hm? Begin spoedig met de samenstelling van de bemanning. Dat verdrijft het verdriet een beetje. Goed nieuws, Tijntje. Het zal niet waar zijn. Schipper van Heemskerk was in de herberg aan de haven. En jij was daar bij toeval ook. Hè? Alsof de duivel ermee speelt. We gaan op reis. Wanneer? Voor het eind van de maand. De schepen liggen al op de reden. Wat een treurigheid. Ik had zo'n hoop dat de plannen op de lange baan geschoven zouden worden en dat... Ach, dat kun je niet menen. Aan de val zou ik toch voorkommeren, mijn lief. Ik neem een beertje voor je mee. Hm? Niet groter dan een halve el. Hm. Zal ik warm aan voor je maken? Ik heb er lekkere grote brokken bij. Kan je nou nog voor Van Heefskerk wordt schipper op het eerste en de rijp op het tweede schip. En Barends dan? Is Barends niet van de partij? Hij is benoemd als leider van de expeditie, althans van het gehele gebeuren betreffend het onderzoek der kusten, het opsporen van de nieuwe gebieden, begrijp je? En jij? Naar nou, verluid, maar dat is nog niet helemaal zeker, word ik heel dertig Barendse secretaris. Zo, zo, zo, zo. Van Heemskerk mondelde zoiets, maar het fijne hoor ik ervan als we de lading gaan inschepen. Zo, hier. Drink je een ijs melk en even brokken. Dat zou prachtig zijn, zeg. Ik medewerker van Willem Barens. zijn notities verzorgen, Dat lijkt me een dankbaar beroep. Oh, gek het, gek het toch? Je hoort me niet eens. Je bent zo vol van de reis. Ik vroeg of je brokken moest. Ja, natuurlijk, mijn schat. Hm, Kon oh, ah, je toch? Kus ik je, hm, een steentje. Brood is een belangrijk onderdeel van het middageten, dat verder bestaat uit een stuk schapen, rund of varkensvlees. Dat wordt gekookt of gebraden in combinatie met uien, saffraan, peterselie, eieren, appelen of zelfs met worst. Heksenworst bijvoorbeeld. Er wordt veel vis gegeten. In de herbergen en taverners drinken de burgers bier en wijn en bestellen daarbij gaarne en maal gerookte paling of gestoofde aal. Deftige burgers, die met zomaal maal niet tevreden zijn, dissen daarnaast rijstebrei met suiker op. Hun tafels zijn zo gedekt dat op elk bord een witte brood en een servet liggen, en op elke hoek van de tafel drie sneden roggebrood. De borden zijn van hout of tin. Oh, uh, de zaak is geheel rond, Bos. Je hebt het ons mee als kuurman. Komt klaar van Eemskerk. Komt klaar. Uh, neem een paling. Nee, nee. Een slok wijn dan. Dat slaat niet op. Wanneer eh, kan ik gaan inslaan? Alles goed mogelijk. Alles loopt via mij. Mr. Warens bemoeit zich op deze reis uitsluitend en alleen met het wetenschappelijk deel, de cartografie en alles wat erbij hoort. Een vorige keer hebben we te weinig stokvis meegenomen, zodat we daar nou best een behoorlijke partij van kunnen inslaan. Nou, dat is helemaal jouw zaakje. Beste paling, beste paling. molenvet. Neem er toch eentje maar even. Nee, nee, bedankt. Ik eh, zie er nog uit naar een paar beste bootslieden. Hij hoeft hier maar rond te kijken. Ja. De meeste heb ik al, maar een bootsman. Wat hm. zou je zeggen van Everett Jacobs? De Eenoog bedoel je? Ja. Zit hij hier? Ja, ja, ja daar je aan ja, de ik van de tafel. Dat is uitstekende zin wel. Uh, is hij getrouwd? <laughs> Daar had hij geen tijd voor. <laughs> hey, wat ziet die kerel eruit, zeg, al die littekens op je kop. Ja, ja, ja, ja. Evert Eno geeft als scheepsjongen onder de watergeuzen gevaren. Maar ah, ja. later is hij als bootsman vervangen genomen door die uh, vervloekte Spanjolen. En heeft drie jaar als slaaf op een galei moeten roeien. Ze Zij hebben zijn lichaam stuk geranseld. Ja, is hij toen niet uitgewisseld voor Spaanse gevangenen? Precies. Ze roepen Muzier. Evert... Hé, hey, Eno! Ja. Hij heeft een paar handen als slagplanken. Een beste bootsman van Heemskerk. Een ja, beste bootsman. Ja, knoeiers en beunen, ze kunnen we op deze reis niet gebruiken. Goeiedag, samen. Waar ja, heet Schuif eens bij. Ja, ja. Ik hoor hier van de en de stuurman dat jij bootsman bent. De laatste jaren niet anders, zo'n gevaar, hier. Ik hmm. ben op zoek naar een paar kerels die mee kunnen op onze tocht naar de Noord. Naar de Noord? Precies. Ik heb overal gevaren, maar nooit de kant van het op. Jij hebt toch dat de guzzen gezien? Dat zou ik wel zeggen, ja. De slag om Antwerpen priemde de Spanjolen een oog op kop. Bij de zeeslag om Sidonia kreeg ik een hou op een hand, in één keer drie vingers kwijt. Maar de andere heeft het niet naverteld. Die ligt nu op de bodem van de zee. Ik heb hem aan mijn rapier gereden. Ja. Eet een paling met ons mee heen, ook. of uh, liever gestoofd avond. Ge mij maar een paling, goed joh. dan. Maar... Uh, Waar gaat de reis precies naartoe, als ik u vragen mag? Wij proberen om de rug China en Indië te bevaren. Ai, ai, ai, ai. Daarover heb ik wel gepraat. Ik ben met Van Linschoot in de Portugese kolonies geweest. Van Linschoot is een goede kennis van mij. Wel, dan kunt u bij hem navracht naar me doen. <kwijnt> ja. Ja. En kijk eens hier, omdat het eh, om een nieuwe doorvaart gaat... ...waar de regering belang in stelt. Ah, <haha>, dan dank je de duvel. Je ziet daar wel boot in. <hijnt> Engagebedrag 18 gulden per maand, terwijl de regering een beloning van 25.000 pond uitloopt... ...aan diegenen die er in slagen de weg om de nood te vinden. Die beloning zal na terugkeer gelijkelijk, al naar gelang de functie bij aanmonstering, worden uitgekeerd. Heb ik het goed, dan word ik zo gezegd een rijk, man. Ja, ja. Ik begin na terugkeer van de verdiende penning een eigen herberg. Oh! <lacht> Mooi, dat ja, vind ik. Nou, ik ik ook, ik eh, noemteer jou dan als bootman. Dat staat, je. Ja. Wanneer varen we uit? Voor het eind van de maand. Mannen, laten we klinken. Oh. Okay. Ik heb hier niks te drinken. Ha! Nou, hier, een volle beker, in ogen. Ja. Drink hem neer, joh. Ja. En laten we klinken op het welslagen van onze reis. Op het welslagen, mannen. Welslagen, ja. ja. Kapitein Alfons Vasquez in een bericht over de Nederlanders. Hun onmatigheid in het drinken berooft hen van het natuurlijk gebruik der reden en heeft hen tot deze jammerstaat gebracht. Hoewel zij dit heel goed inzien, doen zij geen enkele moeite om zich te verbeteren. Integendeel, zij geven er zich nog geen aan over en drinken alsof in de drank hun heil besloten ligt. Men behoeft er zich niet over te verbazen dat zij zo drankzuchtig zijn, want reeds als zuigeling worden zij aan de drank gewend. De moeders geven de kleintjes, als ze hen neerleggen, met wijn of bier gevulde houten kalabassen in de vorm van een vrouwenborst en de kinderen zuigen daaraan, alsof het een tiet was, en drinken de wijn als melk. Achteroog op Gerrit, en noteer alles. Ja, rollen maar met die tonnen. Komt, klaar, hoog. Kom, klaar. Scheet, beschuit en noteer 8000 pond. 8000 pond, scheet, beschuit en hardbrood. In het ruim, door mee. Ja, opgewast, daar komt onze brandenlijn. Dokter Gerrits, twaalf vaartjes brandewijn. Twaalf vaartjes brandewijn voor de feestdagen. En dan krijgen we het meel in zakken. Zo werd voor de grote reis een hoeveelheid proviand ingeladen. Het juist beladen van een schip is een kunst op zichzelf. De kok hield bovendeks toezicht op de juiste volgorde van het inladen. Terwijl Schipper van Heemskerk in het ruim toezag op het vakkundig stapelen der goederen. Een voorbeeld. Wijnvaten moeten voorzichtig gelegd worden. Alles met de spongaten naar omhoog en wel vast met wiggen gebouwd, zodat zij niet overdwars raken. De slechtste wijnen dienen ondergelegd te worden, want hoe hoger men de wijn legt en hoe minder last die op zich heeft, hoe beter dat dezelfde bewaard wordt. Wat ging er verder aan boord op die meidag in 1596, alvorens men van wal stak op weg naar Nova Zembla. Daar gingen voor acht maanden wijn aan boord en voor zestien maanden brood. Tien tonnen gezouten vlees en spek. Tien tonnen gerookt spek en hammen. Drie tonnen boten, Duizend pond kaas. Twee tonnen olie en azijn. Twee tonnen mosterd en zout. Honderd pond gerookte vis en stokvis. Negen tonnen gort, erpen en bolen. Zestig tonnen bier. Er werden vanzelfsprekend ook geschenken en pronkgoederen voor machthebbers in vreemde landen ingeladen. Zoals tapijten, fraai bewerkte mantels, fijnlinnen, wolle stoffen. En hier hebben we alle kaarten van het Middellandse zeegebied. Heeft de drukker die niet meer nodig? Nee, het zou alleen kunnen zijn dat hij deze... Hier, dat je deze nog opvaart, Weet je er alles van? Ja. Dit zijn de noordelijke kusten. En als ik terug ben, komen we hier... in de onderste kaarten van China en Indië. Heb je kans van slagen dit keer, Willem? Ik ben ervan overtuigd dat we door het vroege tijdstip van vertrek... verder komen dan ooit. En tot aan Nova Zembla is het geen vraagstuk. Hoewel meester Plantsius ons voorgehouden heeft noordelijker te varen, noordelijker dan de eerste twee reizen. Maar ik bedoel... Wie niet waagt die niet wint. Ik begrijp je vermetelheid, Willem. Maar dat, dat onbekende barre land, de winters hier, die zijn natuurlijk niet te vergelijken met al die bittere kou daar. Het is niet eens het avontuur dat meedwingt dwingt uit te varen, maar het idee al alvarende te komen waar nog niemand van ons was. Het idee achter onze expeditievrouw, daar gaat het om. Het is je om het even wat er verder gebeurt. De kooplieden zullen straks met de eer gaan strijden. Ze doen maar, maar vergeet niet... en dat is misschien mijn eerzucht aan jou, kan ik het zeggen... dat ze varen op mijn kompas, op mijn kaarten. Ik begrijp het, ja. De avonden zonder jou zullen zo lang zijn. Ik vermij me met brei en borduurwerk... heb de buurvrouwen te gast... Maar ik kijk naar de donkere hoek. De lange tafel waar je altijd aan het werk bent. Het is me dan te moeder, Willem. En de zorg voor de kinderen. Ik sta overal alleen voor. Je hebt je moeder die je goede steun geeft. Ik kan toch moeilijk hier bij de kachel mijn werk volvoeren. Ik heb het in de kop, heel die Noordkust, heel dat China dat erachter moet liggen in kerk te brengen. Jawel, jawel. Het is goed, het, het is al goed. Maar begrijp alsjeblieft mijn tranen als je verdwijnt over de dijk, de herberg langs de hoek. Denk altijd, het is God die het groot heelal naar zijn wenk regeert. Zijn almacht is het roer, daar het al naar wendt en keert. Zijn goedheid oh, richt de den hoop en, hoop en blijft den reën de... verscholen. Zijn, zijn wijsheid, wijsheid is het kompas dat, dat nimmer kan, kan doen dolen dat op de haven mikt, die ons een tocht besluit. En deze haven koos zijn liefde voor ons uit. Alles is aan boord. De bemanning komt morgen vroeg om zes uur, zodat wij dan met Gods hulp gelijk kunnen uitvaren. Content over de bemanning, de rijp? De meeste ken ik van onze vorige reizen. Ik heb gisteren met de stuur en bootsman het schip gecontroleerd en alles in orde bevonden. Hmm. Beste zeilen. De reis moet zonder twijfel een succes worden. Als we daarom boven de juiste route houden... Als dan... ze eenmaal de open Poolzee hebben bereikt. U uh, gaat er absoluut vanuit dat die er is? Dat kan niet anders, de Rijp. Gezien onze ervaringen van eerdere reizen en de geschriften van de oude meesters. Varen we geheel volgens de voorschriften van plantjes. ja. Yeah. Om u de waarheid te zeggen, lijkt me dat de veiligste route Weigas en Straat Nassau laten liggen, om dan geheel noordwaarts te stevenen. Wat hoor ik nou, de rijp? De veiligste route? Hoe kunt u daarvan spreken op onze expeditie? Het gaat er om de snelste doorgang via de Noord te vinden. Jawel, maar uh, meester Plantjes heeft mij uitdrukkelijk... Meester Plantjes staat straks niet aan dek als u dan... In, in de, het ijs uh, komt vast te zitten, bedoelt u van Eemskerk? Waarom de god altijd gespot te rijpen? Wel, bij de inham van Weijgrads hebben wij een vorige keer lelijk in het ijs... Dat was lezen. in september. We varen morgen in de meimaand naar de Noord. Dat is toch niet met elkaar te vergelijken, beste man? Hmm. Maar goed... Laten we ons gehakketak beëindigen en afspreken dat het volksschip Paul in ons vaarwater blijft. En dat wij dag na dag aanleggen om de koers voor de volgende dag te bepalen. Dan kan er niets misgaan. Vanmiddag ontmoet ik meester Plantjes en ik breng hem verslag uit. Vanzelf. Ik denk dat ik later in de middag ook nog langskom. Ik ben nog bezig met de drukkerij en kom daarna aan boord. Dat van dat beertje, Gerrit, dat was natuurlijk zotte praat. Mm. Zoals je een kind blij maakt met een suikerbol. Nee, nee, nee, ik meen dit. Ah. Zo'n beest gooit er alle kanten uit. Wat moet ik ermee? Misschien is die gehoorzaam en bereid om mm. karweitjes te verrichten. Laat uw beertje maar daar tussen het ijs. Oh, Gerrit. Ik moet er niet aan denken mee te varen. Och, dat zou mooi zijn. Ik zou je aan boord verbrengen op een geheime plaats. O, oh, Gerrit. En in het donker zouden we elkaar beminnen. En ik zou het geen moment koud hebben. Mm. Oh, altijd in steintjes armen slapen. Ik hou je aan je woord, Gerrit. Als je terugkomt, zoek je een baan aan de wal. Wat praten erover? Dat staat vast. Oh, ik ben helemaal beverig van binnen. Vind je het gek dat ik dat zeg, mijn lief. Ik heb je briefjes bij me. Ik zal ze lezen als ik naar je verlang. Als de anderen het niet zien, want die vinden dat mijn kinderwerk. Heb je je dikke wambuis in de kist, Gerrit? Hij ligt bovenop. Ja, trek hem aan zodra je het koud krijgt. Pas op voor ziekte, Gerrit. Een verkoudheid of griep kan onverwacht opzetten. En, en denk eraan, de levertraan. <laughs> oh, met je verhaal. Ik heb het nou al honderd keer gehoord. Oh, nog één kus dan hier. Vooraan de kaai. Je maat hoeft er niks van te zien. Mm. Oh. En oh. oh. ik kom behouden terug, mijn lief. Elke dag zal ik aan je denken. En voor jou weer voor het schip bidden. Mm, het is al goed. Blijf niet te lang op de kaai staan, maar ga naar huis. Dag, je lief. Dag, lieve gevallen. Ja, dat is beter zo. Voordat ik voordat ik ga sterk Tot weerzien, zeg het. Wij wensen dat een ieder aan boord zich steeds vlijtig gedraagt. Niemand mag zich veroorloven te dobbelen, te spelen... of enig speeltuig te maken binnen voor op straffen van acht dagen in de ijzers te zitten. Het verloren in het spel is bij niet gehouden te betalen. Is dat duidelijk? De bemanning van het 105-ton metende schip met Van Heemskerk en Willem Barens aan kop bestond uit Gerrit de Veer, kroniekschrijver, Pieter Vos, eerste stuurman, Klaas Andries, onderstuurman, meester Hans Vos, barbier en chirurgijn, Jacob Jans van Sternburg, vuurwerker, Joris Christoffel, timmerman, Lennart Hendricks, kok, Evert Eenoog, bootsman, Frans van Haarlem, bootsman, Dunker Jans, bootsman, Evert Jacobs, bootsman, en Karsten Hooghout van Schiedam, bootsman. Niemand vermag zich dronken te drinken, nog binnen scheepsboord vuur te gebruiken dan op het veld. Ook geen tabak te roken dan op het bovendek. Alles op verbeurten van zware straffen, daar toegesteld. Mannen, laten ons thans bidden tot de goede God. Wij, die ter zee gaan varen, o Heer wil mij bewaren. Geef wind en weer naar ijs. Wilt ons uw zegen geven... Behoed, Behoed ons, ons lijf en leven. en leven. Verleent ons goede reis. Amen. Van het hmm. We zijn er niet op. De wind is ruim en goed. Laat vallen de pop. En komt het voor het groep van snel uit. Pak het voor een brandzaam nemen alle. En hij is al de weig en het voer. De wind is goed en de rijp volgt prompt een goed voerteken. Ja, bij Vlieland gooi je wat anker uit. Het is hier nog kinderwerk. Een snelle boot en puik te hebben al in de gaten. Wat denkt u van de rijp, meester Barets? Heeft het oog in de kop, maar heeft natuurlijk ontzag voor de conciërs van plantjes die hem nogal onder druk heeft gezet. Maar ik denk dat die aan soms nog wel bijdraait. Als hier is het noorden maar ruikt... Hier mag een hoekje vrijmaken voor Gerrit de Veer, die het journaal gaat bijhouden. Wat denk je van die hoek daar? Nou, het is licht en ruim, het is een prima plek voor die jongen. Op 18 mei zeilden wij weg van Vlieland met een noordoostenwind en hielden koers noord-noordwest. We pakten een goede wind en zetten onze beste zeilen in. Hoe verder naar het noorden, hoe lichter de nachten werden. En die Spanjolen waren in een meerderheid van 1 op 5. Dat hadden wij al gelijk in de spiezen. Ze kwamen in volle snelheid op ons af, en in een oogwenk emptreden de Spanjolen ons schiet. Maar ah, vuurwerken van Sterrenburg hier kan me verbeteren als ik onwaar ja ja. ja, ja, Het enige wat we konden doen was veel kabaal maken ja. en onze rapieren gebruiken als dollermannen. Ze hebben het geweten. Ja, nou en ook. Het heeft me dombejuw een oog gekost. Ja. En hier? Hier? Wat zou je van dat litteken zeggen? Maar, paddelma, hoe hebben jullie dat dan geflinkt? Alle ratels die aan boord waren, werden gebruikt door de scheepsjongens. is het Ze hadden vuurwerk dat alle kanten uitknalde. Ja, en dat moet worden gezegd. Dat werd gevochten als leven tegen die vervloekte Spanjolen. Binnen één uur was de laatste van boord geveegd. Oh, gehoord dit? Overdreven heb ik met geen woord. En dan schat een wonder mannen. drie zonnen in de rug. Drie zonnen nota de benen. En. Een zulke mooie regenbogen eromheen heb ik van mijn leven nog niet gezien. Moet eh, je schipper en Barens die gewaarschuwd worden, is Die staan achterop te kijken. Ik weet nog of daar een gans andere wereld begint. Waar ze er drie zonnen op na houden. Ja, ik, ik, ik, ik zie dat toch duidelijk. Eén, twee, drie, drie, drie een pal naast elkaar. Ja, dat is je reinste gezicht. Bedoel. Nou, zie je ze of zie je ze niet? Volgens mij heeft het iets te maken met de... Uh... Weer kaatsing van het felle zonlicht. Wat? He? Nou, kijk, als je me nou een meer mint melkt, dan zeg ik. Eh, Allah, dat kan, dat die bestaan. Ja. Ja. Maar, maar drie zonne. Dat kan toch niet? Het wonderbaarlijke verschijnsel van de drie zonnen met de schitterende regenbogen. nog nooit zo fraai aanschouwd. is, zo zegt Willem Barends... vermoedelijk het gevolg van de aanwezigheid van fijne ijsnaaltjes in de lucht. Bij het meten van de zonshoogte door middel van het astrolabium... ...werd de schipper gewaar dat men de breedte van 71 graden had bereikt. Laat de rijp opmiddellijk hier naartoe komen. Zijn koers blijft maar west-west en nog eens west. Ik kan hem erover onderhouden. Bij de eerste de beste gelegenheid komt hij naar hier. Ik zal het hem laten weten, gewis. Wat? Wat? Zullen we nou krijgen witte zwanen hier in het noordelijk gebied? Ze vervelen ons in elk geval ja. geen moment. Kom, we eens gaan kijken, mannen. Kijk, daar in de vechten. Als dat geen witte zwanen zijn, dan maak keer er zeker wat aan mijn ogen. Ze zwemmen duidelijk in de richting van het schip. Dat inderdaad. Dat is het eerste ijs, mannen. Drijfijs, dat gij voor witte zwanen houden. En het water is hier zo groen als gras, dat betekent dat wij mogelijkerwijs in Groenland zwaarwater terecht zijn gekomen, niet waar schipper. Oh, dat is wat de groenwaren gesproken, denk je? We houden nooit aan, maar ik geef graag toe dat ik het water nergens zo groen zag als hier. doei. het is drijfijs. Ja, maar ik moet hooghoud nageven, met een beetje fantasie konden we in witte zwanen gelopen. Ik dacht al, zwanenvlees voor de avond Tot zal de mannen geen gedoe geven. Het is taai en tranen hoor. Staai <laughs> Taai en tranen! Door een gelukkige wind in de zeilen gelukte het ons goede vorderingen te maken. De verhouding tussen de Rijp en Barends werd uiterst gespannen. De Rijp wilde kost wat kost vasthouden aan Plantius Consignes en weigerde botweg Barends raadgevingen op te volgen. Een eiland zijn, zover ik kan zien, is het klein van omvang. Kijk, de lijn naar het noorden buigt daar af. Laten we met wat kleine boten naar de wal varen. Ik wil aantekeningen maken ter completering van de kaart. Pak de roeiboten gereed! aan land! hout bakant in het oog. Meester Barens, dat komt er even ook aan en ik, wij blijven bij de We kennen geen de laatste omgeving. En uh, voor het avondmaal, man, hij verzamelt zoveel mogelijk meeuwen-eieren. Ik maak er dan smakelijke kost van. Doe de eieren in de muts. Maar opgepast, de meeuwenpikkeraten. Ja. <lacht> Wel, meester Barens, aan mij de eer dit eiland ontdekt te hebben. Ik zag het het eerst en gaf jullie mannen het kraaien net het goede bericht. Gefeliciteerd, ter mederheid. Het stelt die theorie over het open pool. ze wel een beetje op losse schroeven, hè? Als ik zo vrij mag zijn dit op te merken de vesten, ja, en te vestigen... Ja, ontmoet als... moet ik niet ruzie en over die koers. Het is beter dat onze wegen zich scheiden. De rijp houdt Noordwest aan. Wij zetten onze eigen koers voor. Ik heb geen lust meer voortdurend te ergeren. Ik wil elk risico vermijden. En daar... Is dat geen ze drijfveer? geen kwaad voorteken? Van de risico's hadden we beter bij Boelens Papot kunnen blijven zijn de rijk. Het zijn zo. Dan gaan we vanaf hier ieder onze eigen weg. Ga ja, goed? Uit. Hier! Hier ja. moeten we zijn! Een veld vol eieren! Hier! zien nou! Oh, ja, oh, ja, oh, de oh. rakkers laten zich geducht gelden! Oh, oh. Kijk, kijk! Ik ben in de hand gepist En in mijn oor! Oh, misschien kunnen we samenwerken! Ik rap En jij houdt met de de mee op een afstand! Ja. Kijk! Daar, daar! Straks bij de boot van Heepskerk en Barends! Dat, dat moet! Een... Een beer! Een ijsbeer! Hij gaat het water in. Mannen, een ijsbeer in handen. Laten we het beest vangen. Wie weet hoe goed het een maakt, gebraden berenvlees. Kom maar bak, de film is waar. Oh, ja. Laat, laat men de eieren verzamelen en bravo passen hier en dan. Terwijl wij het beest vangen. Opgepast, het zijn kwaaie dieren. Gebruik de musket en de bijlen. En kom niet bij zijn muil of klauwen. Laat u mee, wees verbaren. Ik blijf liever toezien. Hoe jullie, dat kan wij klaren. In de pompsteren, jullie slijven roeien. En een op, verhalen, ja. stukte die hans. Proberen het weer te vangen. Daar gaat hij! Roeien! Probeert met met touw om de nek te werpen. Ja, roeien! Roeien! Touw om de nek weer. Dat is gemakkelijke gezicht dan gedaan. Gebruik de hele voor het voor het Kom op los, teamen, mannen. Gebruik ook het mesket. Voordat dat hier dicht bij ons komt. En hem niet? Hij zwemt door als de beste? Dat is maar een grap. Dat geeft toch minstens een week te eten? Ik zal hem met de bijl maken! Blijf groeien! Blijf groeien! Blijf groeien! Dat moet die missen. Dat hebben we begaan! Leid hem af met de spaansvakkers! Ja! Nu! En zelf komt Elbaard met hier! ...was het tweede deel van De Overwintering op Nova Zembla. Een hoorspelserie van Dick Walda. Willem Warens werd gespeeld door Frans Zomers. Jacob van Heemskerk door Jan Bukles. Gerrit de Veer door Paul van der Lek. En Pieter Pietersen vos door Hans Karstenberg. Paul van Gorkum speelde Jacob Cornelis de Rijp. Frans Kokshoorn een burgemeester. Dick Scheffer een koopman. Francine Barens werd gespeeld door Joka Rijsma Hagelen... Steintje door Corrie van der Linde... Lennart Hendricks werd gespeeld door Donald de Marcas... Evert Jacobs door Hans Hoepman. Frans van Haarlem door Dries Krijn... Jacob Jansson van Sternburg door Joop van der Donk... Simon Reiniers door Ger Smit... Garsten Hooghout door Kommeijer... Joris Christoffel door Floor Koen...